7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. CDA-leider Buma opent aanval op VVD. Onderzoeksinstituten willen studie naar geweld in Nederlands-Indië. Een man gooit 32 ruiten in bij politiebureau. CDA-leider Van Haarsma Buma heeft hard uitgehaald naar de VVD. Premier Rutte moet volgens het CDA het hele verhaal vertellen over ontwikkelingssamenwerking.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 De man zou zijn Chinese vriend hebben vermoord en daarna in stukken hebben gehakt. Hij stuurde lichaamsdelen naar twee politieke partijen en naar twee scholen. Hij werd twee weken geleden opgepakt in Berlijn en kan nu in Canada worden berecht. Premier Ponta van Roemenië wordt beschuldigd van plagiaat. Hij zou in 2003 zeker de helft van zijn juridisch proefschrift hebben overgenomen, zegt een anonieme tipgever in het wetenschappelijk tijdschrift Science.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 Creditcardbedrijf Visa onderzoekt of een hacker gegevens van creditcardhouders heeft buitgemaakt. Op Twitter beweert een hacker dat hij 50 gigabyte aan gegevens van klanten van Visa en Mastercard in handen heeft. Hij heeft de lijst gepubliceerd met gegevens van zo'n duizend creditcardhouders, onder wie elf Nederlanders. De gevoeligste gegevens zijn gecensureerd. De man zegt dat hij de veiligheidssystemen van beide creditcardbedrijven heeft kunnen kraken. Visa en de politie zoeken uit of er echt sprake is van een hack.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 Het weer eerst veel zon, later stapelwolken. Vanmiddag vanuit het zuiden wat meer bewolking en dan kan in Limburg wat regen vallen. Het wordt tussen de 18 en 22 graden. Morgen weinig verandering. ANWB verkeersinformatie in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord en Zuid-Holland nog hier en daar wat dichte mist. Voor de rest een uh, normale ochtendspits, niet veel bijzonderheden. wel een aanrijding gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en Knopend Ouderijn staat 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum Rotterdam staat bij hardingsveld giessendam 2 kilometer. De laatste is de A27 Breda Utrecht. Bij Knopend Eveningen 2 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het moest allemaal heel lang duren. Het debat over de verhoging van de eigen bijdrage in de zorg. Zo wilden de SP en PVV obstructie plegen. De boel traineren, dat lukte niet helemaal. Straks maar eens vragen aan SP-kamerlid Renske Leijten hoe het nu verder moet. Eerst reizen we af naar Mexico. Want daar zitten in Los Cabos op dit moment twintig wereldleiders bij elkaar. En die zullen het vooral over Europa hebben en de schuldencrisis. Want ook al is er opluchting dat er in Griekenland waarschijnlijk nu een eurogezinde coalitie komt. De crisis is allesbehalve afgewend. Correspondent Kees Zoon in Mexico stad. Kees, hoe moeten we ons dat voorstellen? Moeten de Europese leiders daar in het beklaagde bankje plaatsnemen? Ja, daar heeft het uh, veel weg. Het gaat voor, uh, naar begrippen van dit soort bijeenkomsten, ongebruikelijk uh, hard tegen hard. Bijvoorbeeld uh, Robert Seulek, de president van de Wereldbank, die opende vanmorgen vroeg met de mededeling... ...we verwachten dat Europa ons vertelt wat het gaat doen. En uh, ja, EU-voorzitter Barroso, die gaf lik op stuk. En die uh, gaf onmiddellijk een, een persconferentie, een verklaring uit. Uh, we zijn hier niet om ons de les te laten lezen. En hij herinnert nog even feintjes dat de crisis uiteindelijk in 2008 is begonnen in de VS. Overigens is premier Rajoy van Spanje ook aanwezig als bijzondere gast. Niet omdat ze het zo'n fijne vent vinden, maar meer in de zin van, een, van: die meneer moet maar eens even komen uitleggen wat Spanje van plan is nu te gaan doen om ervoor te zorgen dat de crisis in ieder geval niet verder uit de hand gaat lopen in Spanje. Want Kees, um, die woorden, heftige woorden, en de druk die nu kom, afkomt op Europa... komt dat omdat Amerika, Latijns-Amerika en Azië direct gevaar lopen door de Europese schuldencrisis? Nou, direct lijkt niet, maar uh, indirect heeft natuurlijk iedere economie, uh, zeker iedere grote economie, uh, last van deze crisis... Maar wat op deze bijeenkomst heel duidelijk aan het licht komt, voor zover we het nog niet wisten, is dat er een, een grote verdeeldheid heerst over hoe je een dergelijke crisis te lijf moet gaan. Obama heeft al een paar keer Merkel erop aangesproken dat alleen maar bezuinigen niet de oplossing is dat er groei moet komen, economische groei, en dat er banen gecreëerd moeten worden. Nou, heel opvallend is in dit verband dat Obama helemaal op de lijn zit... van de, de president Dilma Rousseff en uh, Christina Kirchner van Brazilië en Argentinië... die al een jaar lang heftige kritiek uitoefenen op de manier waarop Europa aan de gang gaat. En zij hebben ervaring met crisissen, want uh, ja, in, in Latijns-Amerika was een dergelijke crisis... zeg maar één keer in de vijf jaar aan de orde. En uh, de laatste in Argentinië, tien jaar, leidde tot een bankroet. En uit andere hoek de Chinese president, Tinta zei dat hij eigenlijk geen zin heeft om uh, twee dagen lang alleen maar over Europa te praten. Want dat de bedoeling is dat uh, hier beslissingen worden genomen over het stimuleren van de wereldeconomie. En ik, ik begrijp nu net dat, uh, dat China ook een duit in het zakje doet in de vorm van uh, 43 miljard dollar voor het IMF-fonds. Dus uh, China wil op die manier in ieder geval wel een bijdrage leveren. Het gaat, Kees, natuurlijk ook nog over meer dan alleen de wereldeconomie. Het gaat over de hele wereldpolitiek. De leiders hebben ook onderling gesprekken. Obama heeft bijvoorbeeld uh, Poetin ontmoet. Hoe verliep dat gesprek en waar ging het met name over? Ja, dat was dus niet echt een succes. Dat is een, een gesprek dat heeft twee uur lang geduurd. En dat ging eigenlijk over twee dingen. Over Syrië en over uh, de crisis in Iran, Wat? Maar... De belangrijkste insteek van Obama was om de Russen binnen te halen in het kamp van landen die sancties willen uh, opleggen aan, uh, aan het bewind in Syrië. Nou, Het duidelijkst was een beeld na afloop uh, nadat de uh, twee presidenten een korte verklaring af, uh, afgelegd en de pers de deur werd gewezen. Bleven de twee uh, Obama en Poetin naast elkaar zitten voor zich uitstaren, heel stuurs. Terwijl in dat soort situaties, daar worden meestal grappen gemaakt, euh, of euh, ze lachen een beetje. En, maar het was duidelijk: twee mannen, twee wereldleiders die het absoluut niet met elkaar eens zijn en dat ook niet met elkaar ze kunnen vinden. Oké, Zoon vanuit Mexico-stad, onze correspondent, uh, daar over de G20. En morgen staat een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Obama en de Duitse bondskanselier Merkel op het programma. Grote vreugde in Italië. Het land uh, moest gisteravond winnen van Ierland... om door te gaan naar de volgende ronde op het uh, EK-voetbal. Nou, dat gebeurde ruimschoots. Zelfs het werd 2-0 voor de Azuri. Correspondent Bas Mesters in Rome. Uh, Bas, ik lees dat Prandelli de coach uh, wel geknepen heeft. Hij heeft geleden, zo zei hij. Was het, uh, was het zo, zo spannend? Ja, het was heel spannend omdat het helemaal mis kon gaan aan de andere kant. Hè, met het resultaat van de wedstrijd tussen Spanje en Kroatië... En Italië moest winnen zoals Nederland. Het enige verschil is dat uh, Italië wel zijn plicht heeft gedaan. Ja, wrijf het nog maar even erin. Dank je. Leuk <lacht> nou, hoor, Bas. Even over die tweede goal trouwens. Dat was een mooie goal was dat van Balotelli. Ja, Balotelli. Um, zat heel hele Italië nou op zijn goal te wachten? Nou ja, tuurlijk uh, wel op de goal. En, uh, en eigenlijk ook al heel lang op een goede goal van Balotelli. Het is een zeer discutabele speler in de zin van dat hij zijn... Uh, Zenuwen niet altijd onder controle heeft, uh, snel van alles uh, eruit flapt. En ook meteen na de goal begon hij eigenlijk uh, provocerende bewegingen naar de trainer te maken, omdat hij hem gewisseld had. In die andere twee wedstrijden stond hij wel in de basis, nu niet. Maar het was natuurlijk een prachtige goal, het was misschien wel de goal van het toernooi straks. Hij werd dan zijn shirtje getrokken in het afschopgebied. Helemaal scheef getrokken. En toch wist hij die voorzet er nog prachtig in te schieten. En nu is hij natuurlijk ineens de held, Balotelli. Ja, en hoe kijken de Italianen naar mogelijk succes van de Italianen? Want ze tonen zich toch weer een echte toernooiploeg. Hè? Ze behoren niet tot de favorieten. Maar zijn bij wijze van spreken al op weg naar de halve finale. Ja, Italië is ook toen ze het WK wonnen... was het een zeer slechte voorbereiding. Hadden ze ook zo'n uh, gokschandaal of een, een schandaal rondom... Uh, de scheidsrechters die werden omgekocht. Niemand was echt geïnteresseerd. Nu was het ook weer een beetje zo. Gisteren hoorden je de mensen op straat, nou ja, vandaag is het voorbij en afgelopen. En dan gaan we weer normaal doen. Nou, ik weet dat nu, nu begint de koortspas in Italië. Pas als ze de voorronde gepasseerd zijn, nu zijn ze ineens uh, optimistisch. En uh, hebben ze gezien dat het team toch wel wat kan. En uh, nou, ze, het zal moeilijk worden. De kop wordt Engeland, Frankrijk of Oekraïne wordt de tegenstander. Niet makkelijk, want Oekraïne speelt weer thuis. En die andere twee zijn natuurlijk grote teams. Maar men begint echt vertrouwen te krijgen. En dat komt nog wel een gezellige tweede helft van juni worden. Basmesters vanuit Rome, dankjewel. Iraakse asielzoekers wachten met spanning op het gesprek... tussen minister Leers en zijn Iraakse ambtgenoot. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De spitsie komt wat langzaam op gang, lijkt vanochtend. Twee dingen vallen op. Een aanrijding op de A2 Den Bosch richting Utrecht... bij knopende Ouderijn, 4 kilometer inmiddels, zijn twee rijstroken dicht. En op de A15 Rotterdam richting Europort tussen Hoogvliet en de Botlektunnel 2 kilometer. Dat is een aanrijding waarbij een vrachtwagen betrokken is... en bij de Botlektunnel zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Niet alleen jongeren, maar eigenlijk moet iedereen zich legitimeren... om alcohol te kopen in de supermarkt. Dat is het idee van de... ID-Swiper, bedacht door de GGD. Het is een apparaat dat de leeftijdsgrens van 16 jaar... op de legitimatiebewijzen controleert. In vier supermarkten hebben ze er een maand mee gewerkt. We praten erover met Martijn Plankens van de GGD Nijmegen. Hij presenteert later vanochtend de resultaten... van het onderzoek naar die swiper. Meneer Plankens, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg ik het goed, de ID-Swiper? ja dat is dat is de de, de naam we hebben hem espresso uh, ge, uh, Engels gelaten omdat hij dan ook een beetje opvalt als je hem in de supermarkt in de, tijdens de proeven uh, gebruikt dat is een beetje een opvallende naam de ID en? swiper werkt de swiper ja, ID-swipers is een heel handig apparaat waarmee je heel snel legitimatiebewijzen kunt scannen. Alleen, uit onze proef blijkt wel dat het wel verstandig is dat iedereen het dan ook doet, zodat je de willekeur uit wie moet wel zijn ID laten swipen en wie niet, er een beetje uithaalt. Want dat is toch de bottleneck als het gaat om de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren. Ja. En dus je haalt je kaartje even snel langs een apparaat en dan gaat er een groene lamp aan ofzo? Ja, nou eigenlijk in, in, uh, in optima forma zou het uh, apparaatje gekoppeld worden aan de kassa en uh, wanneer iemand alcoholhoudende drank koopt dan vraagt de kassa om een uh, legitimatiebewijs zodanig dat de verkoop door kan gaan. Dus dan leg je je kaartje uh, in het apparaatje en die leest dan alleen de geboortedatum uit en uh, is die ouder dan 16 dan, uh, dan, dan krijg je groen licht en dan uh, gaat de verkoop door. Ja. En waarom um, moet je het nou op deze manier doen? Waarom vindt u nou dat iedereen dan zijn kaart moet swipen? Nou, het probleem is dat het heel lastig is voor kassiers om altijd op de juiste momenten aan de juiste mensen het legitimatiebewijs te vragen. Dat is gewoon een groot probleem. We hebben wel heel veel dingen aangeprobeerd om het te veranderen. Is nog niet gelukt. Um, um, en erop is het probleem is er in dat die inschatting gewoon toch ja, of lastig is, moeilijk te vragen. Uh, ze durven het niet. Ze... Nou ja, er zitten heel veel belemmeringen in. En als je die belemmeringen nou bij de cachère weghaalt en de keuze om de verkoop door te laten gaan bij de kassa legt, net zoals hè, dat de pintransacties en allerlei andere zaken al in die kassa verwerkt zitten, dan is het een, wordt het een heel uh, ander verhaal als het gaat om het uh, controleren van leeftijdsbewijzen. Dan, hmm. uh, dan vraagt de kassa dat gewoon. Ja. Uh, even naar uh, mogelijke pijnpunten. Um, wat als ik mijn swiper geef aan mijn broertje, bijvoorbeeld? Ja. Ja? Ja, sorry, het viel even weg. Oh, <laughs> ik dacht, u heeft geen antwoord misschien. W wat als ik mijn swiper geef, uitleen? Uh, je je ID-bewijs uitleen, bedoel je? Ja. Uh -huh. Ja, nou, het is natuurlijk wel de bedoeling dat de cashier, als je een ID-bewijs aanneemt, even kijkt of, uh, of de foto uh, correspondeert met degene die voor je staat. Okay. dat is bij id bewijs altijd wel het uh, noodzakelijk. Ja. En hoe zit het met de privacy? Want u zegt, uh, de kaart leest alleen de leeftijd uit. Wat gebeurt er verder ja. met gegevens? Het is privacy-neutraal. Dat wil zeggen, we lezen verder geen uh, persoonsgebonden gegevens uh, uit. Um, en, Behalve leeftijd? Uh, de Behalve de leeftijd, die wordt niet gekoppeld aan, aan, aan de persoon die je van het idee bewijst. En er wordt niets opgeslagen. Het is meer het uitlezen, controleren, that's it. Wordt ook niet gekoppeld aan een of andere bonuskaart, of weet ik veel. Nee, nee, precies. Dat kan ook niet, want je leest alleen maar een, een geboortedatum uit. En uh, dat, dat systeem slaat het niet op, maar leest het uit en het trekt daar een conclusie uit alleen. Goed, nu wilt u uh, een brede invoering daarvan. Is dat al de volgende stap of moet er nou nog een proef komen? Nou, we zijn al te vroeg om te zeggen, dat moeten we direct morgen maar gaan invoeren. We hebben de eerste resultaten geven aan dat dit wel de, de richting is waar het, waar het uit zou moeten. Maar dat zouden we nog eens een keer veel beter moeten onderzoeken met een grotere steekproef, meer supermarkten, om, uh, om daar iets meer duidelijkheid over te krijgen, wat nou precies, hoe daar precies de beste manier is om dit, uh, om dit in te gaan voeren. Goed. Hartelijk dank voor de uitleg. Martijn Planken van ja. de GGD Nijmegen over de ID Swiper. Tien minuten voor half acht is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Minister Leers van Immigratie treft vandaag zijn collega, Duski van Irak, om te praten over de terugkeer van zo'n 500 uitgeprocedeerde asielzoekers. Tot op heden weigert Irak mensen terug te nemen die dat niet vrijwillig doen. Asielzoekers hebben geen recht meer op opvang in Nederland... en dreigen op straat te komen... nu ze ook niet gedwongen naar Irak teruggestuurd kunnen worden. Een aantal Irakezen zit in afwachting van de onderhandelingen in het AZC in Graven. die van Rijswijk zocht ze op. Ze zijn bang, angstig. We doen het buiten. We doen het buiten, ja. ja. Er is wat gedoe over of, of we nou binnen mogen zitten... voor het interview in het AZC. Nou, niet dus. Hoop gedoe. Hallo. Nou, gezellig bij het fietsen ook. Oké, okay, met zoveel zitten jullie hier eigenlijk? Uh, 50 mensen. En nou is vandaag dat gesprek tussen de minister uit Irak en, uh, en onze minister hier. Wat denken jullie? Wat gaat het opleveren? Wij verwachten eerlijk gezegd niet zoveel... Van Clears, meneer die is nog steeds bij zijn standpunt dat deze mensen zijn gewoon niet welkom in Nederland. Irak zegt, ik kan die mensen niet aannemen op basis van gedwongen terugkeer. Eh, alleen vrijwilliger terugkeer. Dus ja, ik denk dat het een grote mening verschilt tussen die twee overheden. En ja, ik hoop dat die mensen niet een slachtoffer worden van deze verschil van meningen. Wat denk jij? Wat wordt het? Ik weet het wordt niks. Wij zijn bang. En niemand denkt eens naar ons. Niet de Irakese regeringen ook. Niet de Nederlandse regeringen eigenlijk. Ja, niemand, niemand laat hoop op ons, zeg maar. Um, maar nu gaat de minister... Die twee ministers die gaan met elkaar praten. Um, de Irakese minister gaat zeggen... Ik wil ze niet terug, tenzij ze vrijwillig komen. Onze minister gaat zeggen... Uh, 500 daarvan die hebben geen verblijfsvergunning meer. Die moeten terug. Wat moet er gebeuren? Uh, ik denk zelf persoonlijk... En dat denkt de uh, Iraakse ambassade ook... Dat er geen oplossing is... En dat er geen akkoord zou uh, getekend worden. Maar alleen als zij echt die hoog uh, ambtgenoot gaan omkopen. En dan komt wel een oplossing. Maar zonder dat komt echt geen oplossing. Ik geloof niet dat dat hier de gewoonte is. Nou, dat is niet de gewoonte, maar ja, het kan wel door het uh, Irak... Het is wel de gewoonte, maar we noemen het niet zo. Ja, ja, ja. ja nou, het is, uh, kan wel via, via een omvegen van uh, ja, uh, Irak wat uh, uh, steun, steun geven. Ja, een paar stoelen voor een paar studenten per jaar om hier naar Nederland te komen studeren. Maar zonder dat komt echt geen oplossing. Want het standpunt van Irak is heel erg duidelijk. Wij kunnen die mensen niet aannemen, want... Wij hebben die, ze hebben die capaciteit niet, ze kunnen die mensen niet beschermen. Irak heeft problemen met vluchtelingen die binnen het land zelf zitten. En die hebben dus voor die mensen dus geen oplossing. Dus moet je je voorstellen, mensen die komen helemaal van buiten af. Die wonen al jarenlang in Nederland. Ik wil graag weten hoe dit probleem van deze mensen wordt opgelost. Ik ben heel erg benieuwd naar. Maar jullie waren wel van plan geweest om met de Irakse minister te overleggen. Als je niks van hem verwacht, dan heeft dat toch ook geen zin? Nou ja, wij wouden graag aan de minister... Vertellen hoe de overheid is met deze mensen omgegaan die laatste vijf, vier jaar. Hoezo? hebben jullie toch niet terug? Dus wat nou, ja. zou je met hem praten? Ja, nou, want er is een relatie tussen Irak en Nederland. En ik bedoel, Irak is ook uiteindelijk eh, verantwoordelijk voor zijn eigen onderdanen. En als onderdanen worden niet hier met respect behandeld... dan moet toch Irak zeggen tegen Nederland... nou, luister even, je moet met mensen met respect eh, mee omgaan. Nederland moet mensen, deze mensen respecteren. Dus als hij dat zegt, dat is dan één punt. Ja. Maar ja, dan hebben we nog geen oplossing voor het echte probleem. Namelijk, wat moet er met die mensen gebeuren? Ik denk niet dat er een oplossing komt. En als zo'n magische oplossing komt, dan ben ik wel benieuwd naar. Maar dat gaat zeker ten koste van deze mensen. Kan hij garanderen dat deze mensen veilig gaan terug naar Irak? Dat zij veilig leven leiden? Dat zij normaal leven leiden in Irak, net als hier in Nederland? Nou, dat kan echt niet. Trudy van Rijswijk was dat bij het AZC in Grave. En later vandaag dus de ontmoeting tussen minister Leers van Immigratie... en zijn collega uit Irak, Doeski. Dan naar het debat van gisteren in de Tweede Kamer. Dat was een bijzonder debat over de verhoging van de eigen bijdrage in de zorg. Zoals in het vijfpartijenakkoord staat. Voor het debat was 14 uur uitgetrokken. Het werden er tien. U hoort nu een uitgebreide samenvatting. Er gaat heel veel geld om in de zorg. En het stijgt ook, dat wat in de zorg omgaat. Maar waar, waar zien we nou dat het naar gaat? Voorzitter, ik begin met Annemieke. De we hebben haar gevraagd, wat vind je van de verhouding? Ik mag vandaag ik bizarre... al deze mailtjes voorlezen. Ik mag hun vertegenwoordigen. En ik begin bij Evelien. Voorzitter, dit is maar een kleine selectie uit de 2600 uh, die we binnengekomen. Het uh, debat zal uh, woensdag worden voortgezet. Ik schors de beraadslaging en sluit de vergadering. Dank jullie wel. Nou, dat viel mee. hè. PVV had zeven uur spreektijd aangevraagd en de SP negen uur in de hoop de besluitvorming over de verhoging van die eigen bijdrage in de zorg zo te vertragen dat het besluit erover pas na de verkiezingen valt. Wij praten erover met SP-kamerlid Renske Leijten. Leijten, goedemorgen. Goedemorgen. Het duurde allemaal wat korter dan gedacht. Hoe kwam dat? Nou, wij hadden aangegeven dat wij graag de gevolgen van de eigen bijdrage, de verhoging van die eigen bijdrage. Uh, wilde laten uh, horen, omdat in de uh, behandeling van uh, de wet in twee weken je niet goed uh, patiëntenbeweging en nou ja, uh, beroepsgroepen kan uh, raadplegen van wat betekent dit nou eigenlijk. En omdat wij niet van tevoren wisten uh, hoe lang wij de tijd nodig hadden, hadden wij ruime tijden opgegeven. Mm. Ja. Toch lijkt het zo een beetje op een half ingezette sliding. Een beetje gevaarlijk, maar net niet helemaal. Het is nooit mijn bedoeling geweest om uh, te vertragen. Ik uh, zit al lang in het parlement en dus ik heb wel eens nachtelijke debatten gehad omdat een wet af moest. Ik weet dat als een meerderheid dat wil, dan zullen, zal het uh, uh, ook passeren. Uh, maar waar wij kritiek op hadden was dat het zo snel ging en dat het eigenlijk niet nodig is om het zo snel te laten gaan. En toen hebben wij gezegd: Nou, als de Koenloes-partijen blijkbaar de gevolgen niet willen horen, dan zullen wij de gevolgen wel laten horen. Ja, maar wat zegt u nou, mevrouw Leit? was niet... Uw bedoeling om te vertragen? U had natuurlijk heel veel van die mails en reacties ook kunnen samenvatten. En dan kan het veel sneller. Ja, nou, ja, ik heb gewoon het verzoek gedaan om deze wet niet te behandelen. Hè. In de uh, begrotingsafspraken die Koenus heeft gemaakt zitten vele maatregelen, waaronder bijvoorbeeld ook het uh, belasten van het woonwerkverkeer. Dat wordt over de verkiezingen heen geteeld. Daarvan zegt de VVD al: als het door ons ligt, gaat het niet door. Uh, er zijn er nog een paar uh, hypotheekrente uh, aanpassingen. Uh, ja. of, uh, die, die gaan gewoon eroverheen. Dus ik heb gevraagd, wat is de noodzaak om dit er nu doorheen te drukken? Ja. Nou, daarvan heeft toen een meerderheid gezegd... ja, sorry, we doen het wel. En toen hebben wij gezegd... de gevolgen van die verhoging zullen wij dan wel voorleggen aan de minister... En dat hebben we gedaan. Ja. Uh, maar kijk, toch, en, en dat... even, want het PVV-naamlid Karen Gerbrand zou drie uur spreken. Die kwam zelfs niet eens opdagen. Dat, dat klinkt wat armoedig na, na wat grootspraak dat het allemaal heel lang zou duren. En misschien ook wel uh, zo lang dat het uh, ja, tot over de verkiezingen gedrukt zou kunnen worden. Maar, maar dat lijkt allemaal niet te lukken. Dus wat, wat is nou precies de bedoeling hiervan? Het wordt me niet helemaal duidelijk. Nou, dat heb ik vorige week ook aangegeven bij uw, uw collega's. Voor ons was het van belang om ook al, uh, willen vijf partijen heel snel, hè, als de wereld eventjes naar het EK kijkt, die verhogingen uh, doorheen jassen. Wij willen graag de aandacht erop leggen dat het gebeurt en wat de gevolgen ja. daarvan zijn. Dus dat is ook de reden dat u die e-mails voorleest en om, om aandacht te krijgen voor de persoonlijke Precies. verhalen van mensen. En uh, de PVV heeft heel duidelijk gezegd: wij willen vertragen. Maar wat ik eerder al zei: uh, ik ben niet naïef. Ik weet dat dat niet lukt. Als een meerderheid zegt we behandelen het, dan, dan, dan beha uh, hebben we zelfs nachtdebatten. En dat heb ik in het verleden ook meegemaakt. En, uh, um, dat het hiermee een bijzonder debat is geworden, uh, dat is inderdaad waar. En dat we hiermee ook heel veel voorbeelden voor hebben gelegd aan de minister is ook waar. Maar anders hadden we dat gedaan als een wetsbehandeling gewoon wat langer had geduurd. Want dan heb je de gelegenheid om mensen te horen en dat al eerder aan de minister te vragen. Maar mevrouw Leijten, heeft u dan de indruk dat het is overgekomen? Want uh, het leidt natuurlijk ook wel af, hè, als je dan de vertraging van de PVV... Was u daar dan trouwens uh, niet blij mee dat de PVV ook zo'n actie deed... of een ander soort actie deed? Want dat leidt natuurlijk wel af en de minister sukkelt langzaam in slaap. Nou ja, dat leidt in, in, in zoverre niet af... dat er iedereen weet dat nu het eigen risico verhoogd wordt. Ja. En dat, maar dat wisten we eh, al. Uh, nou, er was toch geen aandacht voor, kan ik u zeggen. En toen wij vorige week die website openden van wij willen reacties horen... toen kwam er uh, opeens een enorme uh, stormopgang. En dat vind ik wel heel erg goed. Ja, dus het is uh, wel overgekomen uw boodschap uh, door al die mails uit te lezen? Ja, en ik wil u overigens ook wel zeggen dat in ieder debat proberen wij de gevolgen in kaart te brengen van maatregelen. Want dat is ook gewoon de taak van ons als parlementariërs. Ja. Kijk, de regering die maakt maatregelen, die zegt dit gaan wij doen. En wij moeten dat toetsen aan de, de werkelijkheid en aan de gevolgen voor mensen. En dat doen we eigenlijk altijd. Ja, en, en er is en dat... vandaag misschien wel weer aandacht, want uh, de minister moet ook de vragen uit de e-mails beantwoorden, geloof ik, hè? Ja, dat gaat ze morgen doen. Uh, we hebben overigens wel vaak dat we een debat op twee dagen hebben. Dus dat de minister de tijd krijgt om de antwoord voor te bereiden. Morgen maken we het af, dan geeft zij antwoord. En dan hebben wij ook nog, zoals dat heet, een tweede termijn. Uh, en dan zullen we dus donderdag erover stemmen. Iets waarvan ik niet de illusie heb gehad dat we dat hadden kunnen vertragen. Goed. sp kamerlid Renske Leijten, dank u. Graag gedaan.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 Wereldleiders komen bij elkaar in Mexico. En VVD is namaak PVV, zegt Van Haarsma Buma. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorot Meegens In Los Cabos, in Mexico, zijn wereldleiders begonnen aan de G20-top. Belangrijkste punt op de agenda is de crisis in Europa. De Europese leiders moeten meer actie ondernemen, vinden veel mensen op de top. En dus haalt Europa alles uit de kast om de crisis te bestrijden... zegt de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy. Het belangrijkste is dat we de en we hebben een sterke politieke wil om de wekeningen van de politieinfrastructuur te corrigeren. En deze politieinfrastructuur was te zwak voor een gemeenschappelijke currency. Europese commissievoorzitter Barroso zei er wel meteen bij dat Europa niet naar Mexico is gekomen om zich de les te laten lezen. De EU kan volgens hem prima zelf bepalen welke maatregelen er nodig zijn. Met de verkiezingen voor de deur worden alle registers in Den Haag opengetrokken. CDA-leider van Huisma Buma haalt harte uit... naar zijn voormalige politieke vrienden van de VVD. Een namaak-PVV noemde hij die partij gisteravond... op een partijbijeenkomst van het CDA. Dat heeft alles te maken met het VVD-plan... om flink te gaan schrappen in ontwikkelingssamenwerking. Verder noemde Buma de VVD slecht voor de werkgelegenheid... slecht voor de gezinnen en slecht voor de samenleving. Straks na acht uur hoort u de CDA-leider in het Radio 1-journaal. Microsoft durft de concurrentie met Apple aan en komt met een eigen tabletcomputer. De Surface heet hij. En is best bijzonder, is namelijk de eerste tablet met een toetsenbord. Amerikaanse journalisten mochten als eerste komen kijken. Oh my god, it's amazing. I am so glad. I almost bought an iPad 3. Now I'm looking at this and thinking, I can't wait till it comes out. And okay, sorry, I have to do the girl thing. It comes in pink too. Ook nog in het roze. Voor liefhebbers is de tablet na de zomer verkrijgbaar. Besturingssysteem is Windows 8. Er moet een onderzoek komen naar het militaire optreden van Nederland in Nederlands-Indië. Dat willen drie historische instituten. Volgens die instituten is er nog te weinig zicht op de achtergronden van de strijd... die tussen 1945 en 1949 werd gevoerd. Onderzoekers zouden zich niet alleen moeten verdiepen in de Nederlandse kant van de zaak... maar ook Indonesische archieven en historici moeten raadplegen. De meeste mensen zijn blij als ze worden vrijgelaten door de politie. Maar een man in Alkmaar dacht daar heel anders over. Had een tijdje vastgezeten op het bureau. Volgens de politie in het kader van hulpverlening. Ja, hij voelde zich een beetje stuurloos eigenlijk. Van, hè, dat hij een beetje tussen het wal en het schip is geraakt uh, bij verschillende instanties. En daar is hij uh, uh, nou ja, uh, kwaad om geworden, boos om geworden. En uh, toen is hij er even denk ik niet meer. En toen heeft hij besloten om het raam in te gooien. 32 ruiten gooide de man maar liefst in toen hij vrijkwam. Ruiten van het politiebureau dus. De man is weer opgewakt en zit weer vast in Alkmaar. En in België is het record non-stop radiomaken gebroken. DJ Peter van de Verre presenteerde maar liefst 185 uur achter elkaar. Een volle week dus. Die uitzending heette dan ook heel toepasselijk marathonradio. Per uur mocht hij vijf minuten pauze nemen. die Kon hij ook opsparen om af en toe een beetje te slapen. Hoe dan ook, het was niet makkelijk, zei hij na afloop. Ik heb twee nachten echt onwaarschijnlijk, mij onwaarschijnlijk gewoon fysiek slecht gevoeld. Ook in overleg met de dokter. Ja. Ruud die zei van, van, dit is gewoon niet gezond, dit moet je niet doen. Nee. En op een bepaald moment moet ook een 40-jarige oude DJ luisteren <laughs> naar zijn lichaam. Het oude record kwam uit Italië, daar werd ooit 183 uur radio gemaakt. Van de Veren was vorige week maandag om 6 uur ochtends begonnen. En gisteravond om 11 uur kwam hij de radiostudio uit. Ons record is een minuut of vier, dat hebben we weer gebroken. Dit was Nieuwsoverzicht.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 ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits komt wat langzaam op gang. Normaal gesproken rond half acht staat er 90 kilometer. Nu wijst de teller 57 kilometer aan. De meeste van de file staan in de regio Utrecht. Wat opvalt is de langere file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Bees en Knopend-Evelingen, 7 kilometer. Het heeft ook te maken met de aanrijding die we hadden op de A2... bij Knopend-Oudreen. Daar waren heel even twee rijstroken dicht. Op de A2 verderop bij Nieuwegein nog 2 kilometer. De A15 Rotterdam richting richting Europort, tussen knopen Benelux en Spijkenissen, drie kilometer. Het is een aanrijding geweest tussen twee vrachtwagens. De weg moet nu schoongemaakt worden door zo'n speciale machine... die het asfalt weer schoon uh, krijgt. Daardoor is de weg dicht bij de botlektunnel. Het is voorlopig omrijden via de botlekbrug. Audi Top Service introduceert vaste onderhoudsprijzen. Heeft u bijvoorbeeld een Audi A4 2007...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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl of radio1.nl. Het is bijna zover. De vakanties die beginnen. Uh, nou, misschien gaat u deze zomer wel met de auto naar Frankrijk. Dan moet u verplicht een alcoholtester in de auto hebben. Dat is een nieuwe Franse regel die per 1 juli ingaat. We hebben nu contact met Marcus van Tol van de ANWB. Van Tol, goedemorgen. goedemorgen. Hoe werkt dat? Moet je die tester dan... Gebruiken als de politie je aanhoudt? Wat is de bedoeling? Nee, je moet de test gebruiken als je uh, alcohol hebt genuttigd. en van plan bent om dat nog te gaan rijden. om vast te stellen of dat wel uh, verstandig is. Uh, en om, op, die, op die manier wil de Franse overheid toch meer, nog meer bewustwording krijgen. Of je, of je wel kunt rijden. En dat, dat duidelijk is dat eigenlijk alcohol en verkeer niet samen gaan. Ja, maar daar staan ze niet bij te kijken. Je, maar je moet hem wel in de auto hebben. Je kunt erop gecontroleerd worden? Je kunt. Nou ja, deze zomer nog niet, want de invoerstermijn is al heel kort. Uh, er, er, er wordt pas in november op gecontroleerd, dan kun je ook beboet worden. Oké, okay, dus je hoeft hem niet per se aan te schaffen nu al? Ja, uh, kijk, het is, uh, kijk, het is natuurlijk wel verstandig om uh, als een land waar je te gast bent, als vakantiegang, om je daar ook aan de regels te houden. Dus het is natuurlijk wel verstandig om te proberen zo'n ding te pakken te krijgen. Ja. Wat voor ding is het? Wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, ik heb er een, een voor me liggen. Het is een, een doosje waar een pijpje in zit. En, uh, en daar moet je. Er is een gebruikswijze bij. Je moet uh, daar een kapje op zetten en uh, daar voorzichtig in blazen. En dan ver verkleurt het. En dan geeft het aan of je, of je de limiet van uh, 0,5 per, per mil gepasseerd bent of niet. Hmm. Is het resultaat van streng Frans alcoholbeleid? Nou kijk, de Fransen komen natuurlijk van, van ver uh, op het gebied van alcohol en verkeer. Hè. Dat is de, land, de geschiedenis van, van duizenden doden in het verkeer. Uh, en daar is uh, de afgelopen jaren wel het een en ander aan gebeurd in de, in de handhaving. Echt heel, heel ver. En de, ja, ja, men wil nu nog, uh, nog verder gaan met deze maatregel. En dit is natuurlijk wel heel erg zichtbaar. Uh, en, en, en wel heel erg vergaand. Voor, voor iedereen, iedereen die op de weg is. Waar kun je die, uh, die tests kopen? Uh, nou Wij proberen als AWB proberen we er uh, heel wat te pakken te krijgen om, om te verkopen bij onze, onze winkels. Dat is mm -hmm. niet zo makkelijk, omdat heel Europa nu die dingen wil hebben. Dus dat is to toch lastig. En daarnaast in Frankrijk bij apotheken en bij benzinestations en, en sommige horecagelegenheden. Mm. Kunnen ze gekocht worden naast het vignet voor de autobanen, vignetten voor de milieuzones. Uh, het is wel echt één Europa hè? Ja, het is, uh, één Europa is nog ver weg in dit soort dingen. Dat, is, dat zal, zal nog lang duren voordat we dat gaan meemaken. Uh, maar je moet goed, goed opletten dus als je op reis gaat. Het is goed, het is verstandig om, uh, om goed op te letten. En uh, je kunt op onze site, hb.nl nog even de afwijkende regels uh, langs, uh, nalezen in, uh, in Europa. En het kan je anders op flinke boetes komen te staan. Marcus van Tol van de AWB, dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 11 minuten over half acht. Wij gaan gauw door naar uh, Tom van Hek. Tom, goeiemorgen. Ja, net geblazen. Goeiemorgen. hi. mag op luchter. de radio. Ja? Ja, mag. <laughs> We gaan het hebben over het EK uiteraard. Italië en Spanje. Ook door naar de volgende ronde. Pff, niet heel gemakkelijk. Bij de bloegen wonnen wel. Spanje won met 1-0. Maar dat duurde heel lang, hè? Ja, was, ik vond het een heerlijk avondje. Dit zijn die avonden dat je twee netten aan kunt gaan doen. En dan uh, de hele tijd kunt kijken waar het het uh, spannendst is. Zeg maar. Dat staat een beetje naast elkaar. Uh, en dan maar kijken. En uh, ik was al heel gerust, want ik was toch een beetje bang dat Spanje-Kroatië misschien toch ergens zo'n stilzwijgend sms'je naar elkaar hadden gestuurd. Dat 2-2 voor allebei goed was. Maar het was snel duidelijk dat dat niet gebeurde. Kroatië heeft zijn huid heel duur verkocht. Kwam ook nog een paar keer heel dichtbij op 0-0. Had twee enorme kansen. Maar goed, Spanje, laten we eerlijk zijn, is natuurlijk wel uh, verdiend. Maar ook bij Spanje is het, het grootste glans er toch wel een heel klein beetje van af. Het is wel heel veel dikjes. Mm -hmm. Het is wel heel veel breed, Het is wel heel knap technisch. Het is niet effectief, hè? Nee, ja. niet zo effectief en zeker ook niet zo spectaculair, zeg maar. Dus wat dat betreft, uh, Spanje niet helemaal uh, voldoet, wat mij betreft, niet helemaal aan de verwachtingen. Maar goed, wel een moeilijke pool overleeft. En ook Italië, waar vooraf weinig mensen iets voor hadden gegeven. Ook best wel moeizaam, maar toch wel duidelijk te sterk voor de, voor de toch wel zwakke Ieren. En ja, ja Italië is toch ook zo'n land. Als dat eenmaal zo'n ronde door is, uh, kan ook een heel eind gaan komen. We gaan nu toch wel echt de leuke fase van het uh, toernooi in. En ja, Spanje laten we wel blij zijn dat ze er nog gewoon bij zijn. Maar die Kroaten, als je nou een land hebt waarvan je zegt die hebben er alles uitgehaald wat ze eruit konden halen. Dan is dat toch Kroatië. En die zijn heel heel dichtbij gekomen. Ik had het ze ook wel een beetje gegund. Maar goed, het was een sterke pool. En Spanje en Ierland, uiteindelijk is het wel verdiend dat dat de landen zijn die naar de kwartfinale gaan. Goed Tom, uh, mijn vlaggetjes hangen nog. en uh, Dus kijk ik naar de Rabo uh, ja. ploeg in de Tour. Ja. Die neemt veel Nederlandse wielrenners mee. Uh, wat zegt dat over de ploeg? Nou, ik vind dat wel een heel uh, leuk besluit. Het zat er wel een beetje aan te komen. Het is altijd ook het streven wel van de Raboploeg geweest... om uiteindelijk uh, met zoveel mogelijk Nederlanders ook te rijden. Ze zeggen, we zijn een ploeg van Nederlandse origine, van Nederlandse afkomst. Dat hebben ze lang over gedaan. Maar nu hebben we ja, twee Nederlandse trio's, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Gezing, Mollema en Kruiswijk, die gaan echt... ...voor het klassement rijden. En het voordeel vind ik, de verwachtingen zijn niet overspannen. Dat was vorig jaar echt het geval met Robert Geesink. Laten we hem nou niet meteen. Iedereen heeft het alweer over podium. Laten we dat even niet doen. Geesink en Kruiswerk hebben heel goed gereden de afgelopen periode. En Geesink heeft met name laten zien... ...dat hij ook in lange tijdritten een stuk beter voor de dag kan gaan komen. Nou, als dat lukt... ...en met wat mensen die niet meedoen in de Tour... ...waar we het al eerder over gehad hebben... ...natuurlijk met Schlek en Contador... ...kunnen we toch wel eens naar hoge klasseringen gaan kijken. En dan tanking ten dag... Tjalingi, dat zijn ervaren renners, zeker tanking en Tendam, uh, om de jongens te ondersteunen. Uh, Wijnands is een goede Belg, Sanchez is een goede Spanjaard en Rancho mag uh, af en toe meesprinten. Hoewel dat toch niet uh, tot veel overwinningen zal gaan leiden. Maar het is een echte Hollandse ploeg en Rabo heeft nog niet zo'n goed seizoen. Maar op de een of andere manier zegt iets in mij dat wij best eens met een beetje vertrouwen en vrolijkheid naar die Tour de France. Dus laten hangen die vlaggetjes ja. maar zelfs, <laughs> laten hangen. En anders krijgen we de Olympische Spelen nog. En dan gaan we altijd iets winnen. Dus Later hangen die De vlaggetjes. hockeyvrouw heb ik gisteren van je gehoord. Dat gaat ja. helemaal goed komen. Maar, nou, dat zei de coach vooral. Ik, dat ik. Ja, nou, precies. Dat zei die, die, nou, die coach. Dat is waar. Kaldas. Uh, maar ik, ik ga al voor een mooie rit zeggen, uh, Tom. Zou ook ja. wel heel wat zijn. Nou, ik ga ook een beetje voor de klassementen kijken. Oh. Zeker met Gezink en Kruiswijk. Heel fijn. Tom, dankjewel. Tot morgen. Joei. Straks wereldleiders buigen zich op de G20... over de economische problemen in Europa. Ja, wat ze over hebben. Eerst Jolanda van der Velden. Hoe op de weg? Het is uh, ja, een uh, normale spits. Iets, iets minder druk dan uh, gebruikelijk lijkt het wel. 60 kilometer hebben we nu... Het zijn vooral de aanrijdingen die voor wat uh, ja, bijzonderheden zorgen. We hadden een aanrijding op de A15, ook van Nijmegen naar Rotterdam. Daar staat tussen Afrit ark in Hardingsveld-Giessendam nog vijf kilometer. En het andere probleem zit uh, op het stuk van Rotterdam naar Europort. De bottlek uh, tunnel is dicht door een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Er staat inmiddels vijf kilometer vanaf Pernis. Het beste is om om te rijden via de Bottlekbrug. En daarop vandaag, Prem Joen Prem, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Je ja, hebt vandaag een dubbel programma. Ja, want weet je, ik ben helemaal vrolijk en het hele sportding ben ik helemaal, echt helemaal kwijt. Want ik dacht eraan, ik ga iedere avond wel in een heerlijk bed slapen. En weet je, met iemand die van je houdt naast je. En sta je op en drink je lekker kopje thee en zo. Maar hoe zit het met die daklozen? En dan... Dat hadden ze, die, die, die dakloze kranten, straat nu zoals in Utrecht al dertien jaar geleden. En dat was de manier voor die mensen om toch iets menswaardigs te hebben. Maar door de recessie stopt dat ook. Dus ik ga vanochtend uh, ga ik eerst naar Utrecht, naar de, uh, de straatnieuws. Uh, uh, en daar ga ik kijken hoe, hoe ze gaan doen nu. Hè? Of, of ze ook of dakloos ook internet hebben en al dat soort dingen. En vanmiddag ga ik iets doen over de grensbewaking. Want ja, wij moeten, vroeger hebben we de hele wereld voor over. Daardoor ben ik nu ook in dit land. Maar uh, nu, andere landen, we, uh, mensen van andere landen hier willen komen, vinden we die goed. Dus dan gaan we heel fort maken. met grensbewaking en zo. En daar hebben ze dus congres over in de dag. En daar ga ik vanmiddag naartoe. Om te kijken hoe wij Fort Europa kunnen maken. Dat niemand hier binnen kan komen. Zodat er niemand is om mij willen te vliegen als ik straks in de bejaarde thuis ben. <lacht> Goed Prem. We gaan je volgen vandaag. Oké, okay, dank je. De hele dag. Prem doen op de Sportenzomerbus. In Mexico is de G20 gaande, de top van de twintig grootste industrielanden ter wereld. En natuurlijk gaat het daar vooral over de eurocrisis, de grootste bedreiging op dit moment voor de wereldeconomie. Wat betekent die crisis voor de verhoudingen tussen Europa en opkomende economieën, zoals bijvoorbeeld India, Brazilië en China? Daarover gaan we het hebben met Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Brakman, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want Europa zegt hulp te willen van die landen. Wij begrijpen inmiddels dat via het IMF China eh, ook wel toeschietelijk is. Geld wil geven. 43 miljard dollar begrijpen wij in totaal. Eh, wat zegt dat inmiddels over de machtsverhoudingen? Uh... Nou, over de machtsverhoudingen zegt het eigenlijk dat uh, dit soort snelgroeiende landen... dat gaat over China, Brazilië, uh, India Rusland... dat die toch een uh, grotere stem willen hebben binnen het IMF. Het IMF die heeft, uh, ja, die heeft stemprocedures en die hangen af van het economisch gewicht van die landen. En dit soort uh, bijdragers die vergroten de kans dat die gewichten van dit soort landen ook toenemen binnen het IMF. Maar wat is Europa eraan gelegen om deze landen erbij te betrekken? Want uh, moet het een, een wereldprobleem zijn, de crisis in Europa? Nou, voor, eigenlijk heeft men op die top uh, blijkt toch wel dat men het niet met elkaar eens is. Aan de ene kant heb je Europa, die zegt van ja, we, we, we zitten in een groot probleem. We hebben ook hulp van andere landen nodig. Uh, andere landen vinden eigenlijk dat uh, Europa meer, meer moet doen, meer moet besteden. Hè. De sterke landen, denk aan uh, Nederland en, uh, en, en Duitsland. Uh, maar die zeggen, ja, dat, dat kunnen we niet. We kunnen dat niet meer betalen. We hebben genoeg, genoeg geïnvesteerd of uh, betaald. Uh, dat dat kunnen, kunnen we niet meer. En die andere landen moeten nu toch helpen. Uh, dus daar zit toch een padstelling. Maar aan de ene kant vindt men bijvoorbeeld Amerika... Europa moet meer doen. Europa zegt uh, dat kunnen we niet. Dus er blijkt nu toch wel een oneenigheid uh, in dit forum. En in, in hoeverre uh, is er sprake van verwijvenheid? Want iedereen heeft toch met iedereen te maken... Uh, sinds we uh, met elkaar handelen uh, en de globalisering is ingetreden. kan u nee, wat dat die... betreft toch niet meer zeggen... dat we niet meer afhankelijk van elkaar zijn. Nee, die afhankelijkheid is heel erg groot. En vandaar dat men ook uh, elkaar in de ogen kijkt. van wie doet nu eens een keer wat? Uh, en wat er nu gebeurt is eigenlijk... Een, ja, toch een belangrijke korte termijn maatregel. Het IMF heeft een, een crisisfonds. Uh, die kan helpen bij landen die in problemen zijn gekomen. Dus dat is heel belangrijk. Uh, en in ruil daarvoor krijgen die landen, TZT, krijgen ze uh, wat meer stemrecht binnen het IMF. Dus dat, dat is op zich uh, belangrijk. Uh, maar dat zijn eigenlijk korte termijn maatregelen. Dus op langere termijn zullen er toch iets anders moeten gebeuren. En ik denk dat men daar toch voor wegloopt. Dus de maatregelen die, waar men het nu over heeft... Uh, mm. En daar, daar blijkt ook oneenigheid over. Hè. Die landen zijn het niet met elkaar eens. De maatregelen zijn toch betrekkelijk korte termijn maatregelen. Het noodfonds, nood, Europese noodfonds moet veel groter. Ja. Uh, het IMF-crisisfonds wordt nu gevuld. Nou, dat is heel goed. Maar op de langere termijn is het toch iets anders uh, belangrijk. En ik denk dat, uh, dat daar veel meer aandacht aan moet worden besteed. Maar dan gegeven. zien we dus op wereldniveau hetzelfde gebeuren als in Europa. Namelijk dat er vooral sprake is van noodhulp. En niet zozeer van, nou laat ik het maar even het woord van Rutte gebruiken, Europese vergezichten. Denk het aan de toekomst? Dat klopt. En aan het vergezicht dat bestaat eigenlijk uit... Uh, ja, toch, men vindt het vervelend om te horen binnen Europa... maar een politieke unie en een fiscale unie... vergelijk Europa met de, de Verenigde Staten. Uh, ze hebben daar een dollar en een nationale regering. En als het in de ene staat slecht gaat, dan draagt de andere staat bij en iets dergelijks moet ook in Europa plaatsvinden. Dus je kunt wel... en die korte termijn maatregelen, die zijn heel belangrijk. Uh, be, staatsschuld moet worden teruggebracht. Begrotingstekorten moeten op orde komen. Dus dat zijn allemaal belangrijke maatregelen. Maar ik denk dat op langere termijn... het voor het voortbestaan van de euro veel belangrijker is... dat men de volgende stap neemt. Dus dat, dat is echt Europese integratie. En ja, het is van tweeën één. Of de euro komt in de toekomst weer in de problemen... of je zorgt ervoor dat, dat er veel meer macht wordt afgedragen... richting Europa. En het is niet anders. Eigenlijk is het... Deze keuze die op langere termijn gemaakt moet worden. Nou, hij zou dan, euh, meneer Markman, de Verenigde Staten daarop aandringen bij Europa. Want de Verenigde Staten heeft natuurlijk kan natuurlijk niet, niet zo heel veel zeggen. Hè. Die komen net, zitten ook nog midden in die crisis. En al hun centrale macht heeft daar ook niet heel veel aan bijgedragen. Nou, Euro, of, uh, de Verenigde Staten dringt daarop aan. Maar goed, het antwoord van Barroso gisteren uh, was ook wel interessant. Die merkte fijntjes op dat ja. de crisis niet in Europa begon, maar in de Verenigde Staten. Dat krijg je dan. Dat, en dat is dus een weerspiegeling van de oneenigheid die men heeft. En Obama, die wordt, tenminste dat wil hij, die, die wil in november herkozen worden. En de economie is heel belangrijk bij Amerikaanse herverkiezingen. Hm. Dus Obama is eigenlijk meer geïnteresseerd in korte termijn maatregelen die zorgen dat de groei bij wijze van spreken, volgende week weer aantrekt. Uh, en op langere termijn zal hij ook weer aandringen... Op, de, op dat fundamentele probleem van de euro. Maar voor hem is, is met name toch de korte termijn belangrijk op dit ja. moment. Maar Europa kan een grote mond hebben op dit moment. Uh, maar de macht is natuurlijk aan het verschuiven. Als je ziet dat bijvoorbeeld, ik noemde het bedrag net al eventjes... China zo'n 43 miljard dollar in dat fonds van het IMF schuift... dan verwachten ze daar natuurlijk iets uh, tegenover... Ja, de, wat je eigenlijk het IMF wordt gedomineerd door de rijke landen, de traditioneel rijke landen in je, die die opkomende landen, China, Brazilië, uh, die willen nu eindelijk eens een keer hun toegenomen economische macht... vertaald zien in nieuwe stemverhoudingen binnen het IMF. Maar het IMF heeft daar hele normale uh, procedures voor. Dat om de zoveel tijd uh, worden die... Ja, de quota, zo heet dat dan. Uh, het stemrecht is afhankelijk van de, van de bijdragers van landen in het IMF. Uh, die worden aangepast en dan uh, neemt dat stemrecht toe. Maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment... dat dit, dit soort landen gaan bijdragen aan dat aan crisisfonds... dat de druk om nu echt eens vaart te maken... met die uh, herziening van die stemverhoudingen... dat ja. dat, dat, dat gaat gebeuren. En dan ook de autonomie van Europa af als je kijkt uh, dat als je ziet dat de macht van China bijvoorbeeld toeneemt. Nou, dat denk ik niet. Kijk, in de wereldgeschiedenis zie je altijd dat sommige landen opkomen en belangrijk worden. Onze eigen Gouden Eeuw, het Verenigd Koninkrijk. Dus dat is op zich niet erg. Het maakt voor Nederlanders niet zoveel uit of ze nou nummer vijf of nummer zes op de wereldranglijst staan. De economische ranglijst. Dat is niet zo belangrijk. Maar dat die landen hun toegenomen macht vertaald willen zien in meer stemrecht... Ja, binnen, binnen instellingen als het IMF, ja, dat, dat is vanzelfsprekend. Ja. En afgezien daarvan, meneer Brokman, zoveel andere keuze hebben ze ook niet... Hè, die opkomende landen, want Europa, ook al is het in crisis... is nog wel de markt en een Absoluut. belangrijke. En daarom is het ook belangrijk dat ze, dat ze meedoen met dit soort uh, maatregelen... die voorkomen dat Europa echt wegzakt in een uh, diepere recessie. Meneer Broukman, hoogleraar internationale economie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. De rabbinale rechtbank verwerpt het convenant over ritueel slachten. Dat schrijft de Volkskrant. Staatssecretaris Bleker van Landbouw maakte onlangs bindende afspraken met Joodse en Islamitische organisaties en de slachters over het onverdoofd slachten van dieren. Nou, vandaag stemt de Eerste Kamer vrijwel zeker tegen een verbod op ritueel slachten. In de veronderstelling dat er een convenant is. Maar de rabbinale rechtbank wil die overeenkomst nu teniet doen. Criminelen hebben een nieuwe manier van frauderen met post. Ze geven bij PostNL op dat mensen hun post doorgestuurd willen hebben. En de criminelen ontvangen zo dan de post van hun slachtoffers en gaan dan met de privégegevens van niet-vermoedende burgers vandoor. Zoals een nieuwe bankpas of het wachtwoord van DigiD. Het meldspits. PvdA wil van de minister weten hoe vaak deze manier van fraude voorkomt... en wat de minister eraan doet. In de Kamervragen maakt de partij ook melding van een slachtoffer... dat door PostNL en de politie niet serieus werd genomen bij de aangifte. PvdA wil volgens Spits de verzekering van de minister... dat een aangifte van zo'n serieuze misdaad gewoon in behandeling wordt genomen. Libië is bereid de vier medewerkers van het internationaal strafhof vrij te laten... als het ICC-excuses aanbiedt aan de Libische autoriteiten... zegt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Bob Carr... De Australian schrijft erover. Car was in Libië om aan te dringen op de vrijlating van de Australische Melinda Taylor en haar collega's uit Libanon, Rusland en Spanje. Het ICC-team zit vast na een bezoek aan Saif al-Islam Gaddafi, de zoon van de voormalig Libisch leider. Volgens de Libische autoriteiten hebben de ICC-medewerkers geprobeerd een gekorteerde brief aan Saif te omhandelen. overhandelen. Het was een flinke zit, debat over de verhoging van het eigen risico in de zorg gisteren in de Tweede Kamer. Maar het duurde toch korter dan verwacht, hoorde u net ook al over. Voor de eerste termijn was 14 uur uitgetrokken, maar die tijd werd lang niet volgepraat. Kamerleden van de PVV en de SP hielden het minder lang vol dan ze van plan waren. Of de journalisten wel scherp bleven is de vraag. Volgens Trouw duurde het debat tot een uur of acht. Volgens de Volkskrant kon iedereen om half zes al naar huis, nog op tijd voor de piepers. Zoals het ernaar uitziet, heeft trouw het bij het juiste eind. VVD-kamerlid Tamara Fenroy twittert om vier minuten voor acht. Bijna einde bijzonder zorgdebat. Na politiek en voorleesactie SP... werd het toch debat over politieke visies op de zorg. En bijna alle kranten schrijven over de aankomst van het Nederlands elftal op Schiphol. Foto's ook in de telegraaf op de voorpagina. Sommige gezichten daar. Um, nou ja, onthaal Oranje spelers even bedroevend als EK. Dat is de kop van de Volkskrant. In de aankomsthal staat maar een handjevol mensen. Team op te wachten. Het traditionele onthaal van het elftal is hiermee uitgelopen op een debakel. Net als het EK, schrijft de krant. Metro stond aan de andere kant van de aankomsthal en is een stuk positiever. Toch een warm onthaal staat er onder een foto van Van der Vaart... die handtekeningen uitdeelt op Schiphol. Naast aan de lezers van Metro ligt, mag Bert van Marwijk ook blijven. Uit een opiniepeiling van de krant blijkt dat twee derde van de lezers er zo over denkt. Het AD tot slot schrijft over een blunder van twee Belgische criminelen. De twee gingen in 2011 naar de Koolkampstraat in Lichtervelde... om wraak te nemen op iemand die had geprobeerd de vriendin van een van hen te versieren. Maar het duo had de straat en plaatsnaam verwisseld. Ze moesten eigenlijk aan de Lichterveldestraat in Koolskamp zijn. Op het verkeerde adres bedreigt het stel een boer met een geweer. De mannen hebben gisteren celstraffen gekregen van drie en twee jaar voor deze actie. Na acht uur, Siband van Huisma Buma, CDA-lijsttrekker... partijleider van het CDA, heeft de aanval op de VVD ingezet. Hij noemt de VVD de PVV Light... en is het helemaal niet eens met de standpunten van premier Rutte in Europa. Hoort u meer over na acht uur, dan is hij hier te gast. Siband van Huisma Buma.